12 uur het NOS Journaal door Alt -Megens. Goedemiddag, chaotische tafereel op vliegveld Tripoli. Spijker wil sportautotak verkopen. En Egon lost staatssteun nog dit jaar af. Vanmiddag is het bewolkt en lokaal mistig. Het wordt 3 graden in Groningen en 8 in Zeeland. Vanavond en vannacht dan kan er op meer plekken mist ontstaan. Het blijft wel boven nul. Morgen is het bewolkt en zacht met kans op wat regen en dan wordt het zo'n 9 graden. Libië, het vliegveld bij Tripoli. Daar hebben zich duizenden mensen verzameld die het land willen ontvluchten. Het is er erg chaotisch. Volgens ooggetuigen proberen mensen met duwen en trekken... een plekje te bemachtigen in een van de vliegtuigen. Deze geëvacueerde Brit, die vanochtend op Gatwick landde... noemt de situatie op het vliegveld in Tripoli beangstigend. Er is traangas gebruikt en er zijn constant schoten hoorbaar. Het was slecht op het Duizenden naar te gaan. Er was een stampede gisteravond. Uh, Teergas was geschoten. Was uh, Sommige mensen injured. gewond. Dus ja, het is gewoon constant, constant schieten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het lastig is om de Nederlanders eruit te pikken die mee willen met het Nederlandse toestel dat daar is geland. Het militaire toestel is in Tripoli geland vanochtend. Ik kan 128 mensen meenemen die daar weg willen. Bij de ambassade hebben zich intussen 77 mensen gemeld daarvoor. Het is de bedoeling dat het vliegtuig vandaag nog vertrekt naar Eindhoven. Afgelopen dinsdagnacht landde een eerste militair vliegtuig met geëvacueerden in Eindhoven. Amerikaanse vliegtuigen hebben geen toestemming gekregen om in Tripoli te landen. De paar duizend Amerikanen in het land worden nu per schip geëvacueerd. Zo'n 30.000 Chinezen in Libië worden met bussen, schepen en vliegtuigen geëvacueerd. De Libische leider daar, Gaddafi, lijkt zijn greep op het land verder te verliezen. Volgens ooggetuigen hebben gewapende tegenstanders de macht gegrepen in steden op nog geen 120 kilometer van Tripoli. In het oosten van Libië, rondom de stad Benghazi, was het regeringsleger al een paar dagen verdreven. Het Libische leger vecht in de omgeving van Tripoli tegen betogers, zegt het persbureau AP. De stad zelf wordt bewaakt met tanks en ook zijn er huurlingen actief. Tegenstanders van Gaddafi hebben opgeroepen tot een massaal protest in Tripoli. Via sms'jes die zijn rondgestuurd wordt inwoners gevraagd... morgen na het middaggebed de straat op te gaan. Dat meldt de nieuwszender Al Jazeera. De hoofdstad van, Tripoli, van Libië wordt uh, zwaar bewaakt door aanhangers van Gaddafi. Tegenstanders hebben de macht overgenomen in steden in het oosten van het land. Uh, dat zei ik zojuist al. Tot zover Libië. En weer wordt het Roemruchte sportwagenmerk Spijker een beetje minder Nederlands. Topman Victor Müller kondigde vanmorgen aan de sportwagentak te verkopen... aan zijn Russische vriend Vladimir Antonov. Tot nu toe maakten de sportwagens een onderdeel uit van het bedrijf... waar ook het Zweedse saap onder valt. Aangeschoven is Peter van der Meerschout van de redactie Economie bij de NOS. Peter, eh, Spijker kocht Saap. Eh, nu wordt Spijker weer verkocht zonder Saap. Hoe zit het nou in elkaar? Ja, het moederbedrijf Spijker die hebben vorig jaar Saab gekocht van General Motors. En dus hebben ze eigenlijk twee automerken in één bedrijf. Ook twee verschillende markten. Je hebt die luxe, dure sportauto's van 2, 3 ton per stuk. En daarvan maken ze er maar een paar van uh, per jaar. Waar jij die groene hebt? Precies. Ja. En jij ja, de rode. Um, eerst in Wolde en nu doen ze dat in Coventry. Dat is al in Groot-Brittannië. Dus zijn er in feite al. Het produceren gebeurt al ergens anders, niet meer in Nederland. En sportwagens maken kost. Geld kost heel veel geld, want nu ja. willen ze een nieuw model maken... dan hebben ze, alleen maar om dat te ontwikkelen, 25 miljoen euro nodig. Nou, dat geld dat heeft Spijkersportscar niet. Saab heeft dat wel, het andere bedrijf. Maar dat geld heeft Saab ook nodig om zijn eigen auto's te produceren. En dan praten we over zo'n 50.000 tot 60.000, 70.000 stuks per jaar. Um, aandelen nou uitgeven om geld op te halen... dat vinden bezittende aandeelhouders niet leuk... Want dat betekent namelijk dat ze eventuele winsten moeten gaan verdelen over meer aandeelhouders. Um, en dus ligt eigenlijk een verkoop voor dat gedeelte ligt gewoon voor de hand. Nou, die aankondiging die heeft Victor Mullen vanmorgen dus gedaan. En, en, en hoe gaat het bedrijf nu dan verder? Ja, het wordt dus verkocht um, aan uh, Vladimir Antonov. Dat is een, een vriend van, uh, van Victor Mullen. Die zit ook al in de automotive. Die heeft al uh, andere bedrijven die met auto's uh, te maken hebben. Die man die koopt eigenlijk de fabrieken, die koopt de ontwerpen... die koopt ook het gereedschap van Spijker voor de Spijker Sportscar. Um, het geld dat uh, vrijkomt, hij betaalt nu in één keer 15 miljoen... Dat kan Victor Muller dan weer op zijn rekening bijschrijven... want hij had nog wat schulden staan bij, uh, bij Spijker. Kan af, en, hij krijgt nog, en hij krijgt nog 17 miljoen Krijgt hij nog de komende zes jaar uitgekeerd... als Spijker Sportscar winstig gaat, gaat maken. De banden tussen Spijker Sportscar en Saab die blijven nog wel gewoon uh, bestaan. Uh, Saab heeft een uh, groot testparcours in Zweden. Daar kunnen die auto's dan mooi even uh, getest worden. En ze kunnen bij Saab ook onderdelen bestellen. Je kunt je voorstellen hoe cheaper het is om een motor te kopen van een kompanie die. 50 of 60 of 80.000 cars. Of 100.000 cars. Dan is het voor een kompanie die 100. Dus so access to the parts bin is een belangrijk asset. Dan moet je je voorstellen dus dat je auto's maakt van 2-3 ton. Maar dat je het dan wel even goedkoper inkoopt... als het gaat om een startmotor bij Saab. Ja. Als Pijker uh, sportwagen nu verdwijnt... Uh, alleen Saab overblijft, uh, wat wordt de naam dan? Ja, dat is nog even lastig. Daar gaan de aandeelhouders over beslissen op 19 mei uh, dit jaar. Uh, er is nog een ander bedrijf, Saab... maar die zitten in vliegtuigen en die maken allerlei technologische uh, apparaten. En het kan zijn dat het dus niet Saab wordt... maar dat het bijvoorbeeld Swedish, Swedish Autocars of motorcars wordt. Maar okay. dat wordt dus over een paar maanden beslist. weten we in mei meer over. Dankjewel. Peter van der Meerschout. Minister Opstelten gaat identiteitsfraude harder aanpakken. Nu is alleen misbruik van reisdocumenten zoals paspoorten strafbaar. Opstelten wil het ook strafbaar maken om bijvoorbeeld het rijbewijs van iemand anders te gebruiken. Maar nieuwe regels vallen ook toegangspassen voor bedrijven en overheidsinstellingen die als identiteitsbewijs dienen. Opstelten wil verder straffen zetten op het gebruiken van een identiteitsbewijs dat eerder als vermist is opgegeven. Dit is het NOS Journaal, het doorald meegens. Het gaat na jaren weer beter met de horeca. In het laatste kwartaal van vorig jaar was de omzet 3,7 hoger dan een jaar eerder. Dat kwam deels doordat de prijzen hoger waren. Maar ook gewoon omdat er meer werd gedronken en gegeten. Dat was voor het eerst in drie jaar dat er meer werd verkocht in de horeca. Het CBS. We zien de grootste groei bij de hotels. Dat komt omdat er meer uh, buitenlandse toeristen ons land bezoeken. Maar ook omdat zakelijke klanten weer vaker naar hotels uh, toe gaan. Bij restaurants en cafés is er minder sprake van groei. Hoewel ook bij restaurants de stijgende lijn ingezet is. Maar die valt in het niet bij de sterke groei die we in de hotelbranche zien. Verzekeraar Egon gaat de staatssteun die het eind 2008 kreeg helemaal terugbetalen en wel voor 1 juli. Egon kreeg destijds 3 miljard euro waarvan het de helft al heeft afgelost. Egon betaalt het geld deels uit eigen zak en deels door nieuwe aandelen uit te geven. Financieel directeur Jan Nooit gedacht over de nog verschuldigde staatssteun. Anderhalf miljard uh, moeten wij uh, nog terugbetalen, plus uh, een premie van 50%, dus samen is dat twee en een kwart uh, miljard. En uh, we hebben afgesproken uh, dat wij dat voor 30 juni uh, gaan terugbetalen en wij houden ons aan deze afspraak. De steun die we gehad hebben tijdens de financiële crisis en dat wij dat toch uh, binnen 2,5 jaar weer uh, terugbetalen. Heeft u nou veel last gehad van het feit dat u aan het leibandje van de staat liep... wanneer het ging om die staatssteun? Met andere woorden, ondervond u restricties, beperkingen daardoor? Nee, nee wij zijn uiteraard blij uh, dat we de steun gehad hebben. Maar we zijn ook blij dat wij op tijd en volgens de afspraken de steun uh, terugbetalen. Uh, we moet natuurlijk wel rekening mee houden dat het een uh, enorm bedrag is... Uh, inclusief de premie van 50%. Dus het heeft wel effect gehad op de manier waarop wij met onze interne winsten om zijn gegaan. Om te zorgen dat wij de kosten verlaagd hebben om de staatssteun te kunnen terugbetalen voor 30 juni. Die terugbetalingspremie van 50%, een soort boete zeg maar, die Ego moest betalen vanwege het geleende geld. Dat was niet te vermijden, die moest u betalen hoe dan ook? Ja, dat was de afspraak met de Nederlandse bank. De prijs die u moest betalen voor het feit dat u bij de staat had aangeklopt? Dat klopt. Ja. Het nieuws van het feit dat u de staatssteun voor uh, eind uh, juni gaat aflossen... Uh, overvleugelt een klein beetje het feit dat u ook vandaag met de jaarcijfers bent gekomen over 2010. Een winst van 1,8 miljard euro. Is Egon weer helemaal boven Jan? Nou, het uh, geeft heel duidelijk aan dat wij uh, met het terugbetalen van de staat... met onze uh, winstcapaciteit en het behaalde resultaat uh, in 2010... Een andere onderneming als het gaat om het uh, risicoprofiel, waardoor we minder afhankelijk uh, zijn en worden van de financiële markten. Egon, weer helemaal boven Jan, financieel directeur. Jan, nooit gedacht van Egon. En uh, André Meijdeman, onze financiële redacteur, sprak met hem. Ook de bankverzekeraars ING en SNS deden een beroep op de staat, en wel ook het liefst dit jaar nog, dat die uh, steun is terugbetaald. Griekenland zal geen van zijn eilanden verkopen om de enorme staatsschuld terug te brengen, heeft de Griekse premier Papandreou gezegd tegen de Duitse krant Bild. De krant voert al een jaar campagne waarin het Athene oproept om de eilanden te verkopen, zodat een deel van de schulden kan worden afgelost. Griekenland heeft ruim 300 miljard euro schuld en heeft geld geleend bij de Europese Unie en het IMF. Papandreou zegt dat de eilanden cultureel erfgoed zijn waar ook Duitse toeristen van kunnen genieten. Door ze te verkopen zouden ze in handen komen van een klein groepje superrijken. Sport. De sport. Martin van Geel wordt na dit seizoen de nieuwe technisch directeur van Feyenoord. De onderhandelingen tussen beide partijen zijn zo goed als afgerond. Van Geel wordt opvolger van Leo Benakker, die vorige maand moest vertrekken bij Feyenoord. Van Geel is oudspeler van Feyenoord en hij was de afgelopen jaren technisch directeur bij onder meer AZ en Ajax. Hij werkt nu nog bij Roda JC en daar maakt hij ook het seizoen af. Jan Eversen stopt per direct als trainer van Sparta Rotterdam. De coach acht zichzelf verantwoordelijk voor de tegenvallende resultaten van de club uit de Eerste Divisie. En ook technisch manager Rob Baan stelt zijn functie ter beschikking. Jos van Eck en Geert Meijer zullen de rest van het seizoen de taken van Eversen overnemen. Sparta Rotterdam degradeerde vorig seizoen uit de Eredivisie. En in de Eerste Divisie staan ze op dit moment tiende. De internationale boksassociatie, de AIBA, heeft de Nederlandse boksbond met onmiddellijke ingang geschorst. De NBB zou de ethische code en het competitiereglement hebben geschonden. Chris Moerkerk is bestuurslid en plaatsvervangend directeur van die NBB, die Nederlandse boksbond. Meneer Moerkerk, wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Wij hebben in 2010 uh, een goedkeuring gegeven aan de organisatie van een evenement uh, onder de naam Final Four in uh, Permanent. Uh, en de organisatie van dat evenement betekende dat amateurboksers zonder kap en zonder shirt uh, mochten boksen tijdens dat evenement als een, uh, als een proef uh, om de aantrekkelijkheid van de boksport in feite te vergroten. Ja, nou, en, en, toen? Uh, en toen? En toen niks. We hebben dat, dat was een succesvol evenement geweest ja. uh, en daar is het bij gebleven. We zouden dat dit jaar als proef uh, weer uh, willen organiseren. En dan uh, op basis van een evaluatie aan de AIBA uh, suggesties doen met betrekking tot uh, uh, ja, de, de, de, je zou kunnen zeggen de positieve uh, gevolgen van, uh, van, uh, van deze wijziging. Ja. Uh, en uh, tot onze ja, verbazing en grote schrik hebben wij uh, vandaag een bericht gekregen, eerst vandaag een bericht gekregen van de AIBA dat die schorsing uh, van toepassing is. He, we hebben enkele dagen geleden op de site van de AIBA. ...dat we uh, natuurlijk al kunnen lezen. Want er is maar, gespeeld uh, zonder hoofdkapje en wist u, uh, ja, u wist niet beter als van... ...nou, dat gaan wij gewoon doen. Nou, wij weten natuurlijk dat de reglementen... Uh, ...duidelijk zijn in dat opzicht. Alleen... Uh, uh, ...ook de AIBA heeft uh, in 2010... ...een groot evenement georganiseerd... World series of boxing... ...waarbij uh, amateurs in staat werden gesteld... ...om op die basis uh, te boksen. Ja. Uh, en je zou kunnen zeggen... Uh, op basis van de inspiratie van, uh, van dat initiatief is ook het initiatief in permanent uh, ontstaan. Ja, maar is het niet een beetje naïef eigenlijk uh, geweest? Zeker. Hè? Je moet gewoon vaststellen dat we een taxatiefout hebben gemaakt om, uh, om dit uh, te doen. Ja. Uh, en dus uh, ja, helder dat we daar ook de, de verantwoordelijkheid nu voor, uh, voor dragen en de consequenties. Ja. Is dit, uh, uh, wat, wel, wat wel natuurlijk uh, merkwaardig blijft is het gegeven dat we nooit om inlichtingen of... Uh, nee. We uh, ja, zijn nooit gehoord over deze zaak. En we krijgen een schorsing zomaar op de deurmat. En hoe lang duurt die schorsing? Het, het, is, het gaat om een voorlopige schorsing. Ja. De terugcommissie zal die zaak verder behandelen. Ja. En uh, ja, dan, uh, al, al, dan. Daarna pas weet je wat de, wat de feitelijke betekenis is van die schorsing. Wachten wij het met u af. Dank u wel, Chris Moerkerk. Oké, okay, graag gedaan. Dag. We hebben verkeersinformatie, Kees Kwaks. Kees Kwaks, hallo. Kees Kwaks. Geen Kees kwaks. Ik hoor jou, nee. wel. Ik hoor jou jawel, wel. Jawel, daar is ja. die Kees, vertel Ach, het. Dag hallo. Philippe Amsterdam op de A10 tussen Kadulen en de Koentenold. 2 kilometer, dat was de nasleep van een ongeluk. En dan de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Daar staat 8 kilometer tussen knoppend Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. Het verkeer kan beter ombreiden via Oosterhout. Over de A27, de A59 en de A16. Nog een keer de hoofdpunten. Tegenstanders van de Libische leider Gaddafi roepen op tot een massaal protest na het middaggebed morgen. Spijker wil zijn sportautotak verkopen. om zich te kunnen concentreren op de productie en verkoop van saap. En Egon lost de steun die hij tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis. Of liever gezegd, dieptepunt kreeg. nog dit jaar af. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV op deze zender met lunch.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 Bestel uw toegangskaarten voordelig op hiswa.nl en win één van de 10 zeil of rubberboten. Zaken binnen zaken en oorspraak is oorspraak. Zat tinken wij de roer. Dus een rekening betalen is een rekening betalen in 30 dagen. Want een maand is een maand.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 Wij binden toch geen uitzondering omdat wij op die iets betalen? Voor het echte verhaal ggn.nl. Beheersing van uw geldstromen begint met de debiteurenkennis van GGN. GGN Mastering Credit. Geen bredere files, maar openbaar vervoer. Kies partij voor de dieren. GGN. Vergaande debuteurenkennis en 30 regiokantoren. U vindt onze meerwaarde dus heel dichtbij. GGN Mastering Credit. Iedereen heeft iets met Randstad. Zo ook Lisette die bij een bank werkt. Ze zei, ik zoek twee nieuwe klantadviseurs, maar sinds de crisis worden er strengere eisen gesteld aan medewerkers die klantcontact hebben. Hebben jullie de juiste mensen? We gingen direct voor Lisette aan de slag. Al snel vonden we in ons bestand met Banking Professionals twee gecertificeerde klantadviseurs. Wilt u uw bedrijf ook laten groeien door de inzet van hoogopgeleiden? Maak vandaag nog een afspraak op randstad.nl slash professionals. Dit is Radio 1, NCRV, -E. Lunch, Frank Dumos. Welkom bij Lunch. Het Belgische blad Humo is anders, anders dan andere bladen. Het is een tv-gids, maar dat ook weer niet. Het anders dan andere blad bestaat 75 jaar en de hoofdredacteur is zo mijn gast. Elsevier en Poont worden niet vervolgd voor het beledigen van Greta Duizenberg... Poons deed dat volgens Duizenberg toen Rutger Kastikum van Poons een bloemetje langs kon brengen. Op de internationale dag van de solidariteit met het Palestijnse volk. Dat Wij dachten dat is toch voor een uh, antisemiet wel een lekkere dag. Ik ben geen antisemiet. Als u dat van mij zegt, neem ik de bloem ook niet aan. Oh nee? Nee. Dus heel veel dank. Maar dat is uh, verkeerd, zeg. Oh, oh. De nieuwe Big Brother moet de klapper voor net 5 worden, maar voorlopig valt Secret Story nog erg tegen. De kijkers haken af en in ons mediaforum Bert van der Veer en NVA-vakmansman Mark Vis proberen zo te analyseren waar dat door komt. In de Nationale Nieuwsvis ligt de lat op 60 punten. Gaat het Anne van der Veen uit Muidenberg lukken om meer punten te halen? U hoort het in dit uur van lunch. Wilt u zelf meedoen? Kijk dan op lunch.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Krijgt van mij het medianieuws van vandaag. RTL gaat intensief samenwerken met Hives. Via de sociale netwerksite kunnen gebruikers makkelijk beelden van RTL-programma's plaatsen. Eerder nam de Telegraaf Mediagroep een meerderheidsbelang in Hives. Een andere site van de Telegraaf, Geen Stijl, is vanmorgen overgegaan op een nieuwe vormgeving. Op de achtergrond is een kapotte faas te zien en de site heeft een nieuw lettertype. In Rollerblad Party staan deze week foto's van de 62-jarige Friese vrouw die zwanger is. De plaatjes zijn stiekem geschoten, terwijl de vrouw eerder aangaf dat ze niet in de publiciteit wil. Ton de Wit is hoofdredacteur van Party en vertelt waarom hij de foto's toch heeft geplaatst. Wij hebben die foto's geplaatst omdat uh, uh, in de kranten en op radio en televisie... al uitgebreid uh, aandacht uh, was besteed aan, uh, aan de zwangerschap van die mevrouw. Dus dat hebben wij als blad ook gedaan, omdat je... Kijk, mensen kunnen heel erg bekend zijn en blijven bekend. Maar dit was op dat moment uh, uh, nieuws. Dus we hebben dat gewoon uh, gepubliceerd. Nou ja, die mevrouw heeft uh, een woordvoerder in de hand genomen. Als je het echt niet wil, dan moet je ook geen woordvoerder in de hand nemen, denk ik. En ze heeft gezegd dat ze een boek wil schrijven. Dus uh, zo heel erg uh, benauwd hoe ze daar dus ook niet over te zijn. En bovendien, het is een mevrouw die uit de televisiewereld komt. Dus ze weet eigenlijk wel een beetje het klappen van de zweep natuurlijk. Het mediaforum praat we hier zo nog even over. Rijk de Gooier is uitgeroepen tot reclameklassieker onder de acteurs. In de beurs van Berlaag is een overzicht van 100 jaar reclame te zien. In 5 van de 150 filmpjes speelt de gooyer een rol. Onder meer Reaal, CNA en Paturijn hebben hem ingezet. Foutje, bedankt. Als er nou echt wat is, Reaal regelt het allemaal. Ah, en de is in Staatskanaal. Toes Francais, Donné, Noes Hollandee. Beaucoup de plezier afek, paturijn. Paturin, ja. goed onthouden, jocci. Ben je afblijven! het houden, nee, blijven, de kop? <lacht> Foutje, bedankt. <laughs> RTL gaat een tv-programma van 10 seconden maken. Het uh, programma van 10 seconden heet Sokkies. Het gaat over 11 handpoppen, over sokken, die ultrakorte verhalen vertellen. Naar nee, eigen zeggen is het het kortste tv-programma ter wereld. Karin Bouwknecht van RTL, goedemiddag. Goedemiddag. En waarom maken jullie zo'n kort programma? Uh, waarom? Uh, ja, wij denken dat het iets nieuws is, uh, of het is iets nieuws eigenlijk, hè? het kortste programma. Uh, dat is een beetje ja, hoe we ermee naar buiten komen. Want tien seconden, ja, dat is natuurlijk uh, nu, nu. Uh, dat gebeurt niet vaak. Het is om, <lacht> tien seconden zijn om. Ik heb ze een tijd hoe lang je het deed. 10 seconden waarom? <lacht> ja, dat was het programma. Ja, zo kort is het, ja, best knap. Ja, maar wat kun je in tien seconden? Eigenlijk niks. Nou, het is eigenlijk moet je het een beetje zien als uh, hele korte programmaatjes... waarin een aantal, hè, het gaat natuurlijk om die, die elf sokken... die allemaal een, uh, een, een eigen naam hebben en een karaktertje en een uiterlijk. En uh, ja, per programmaatje, per uitvinding komen er twee of drie sokken naar boven uit een la... waar het zich allemaal afspeelt. En die hebben uh, uh, ja, woordgrapjes met elkaar. Uh, ze hebben onenigheid, ruzietjes, dingetjes. Nou ja, zo gebeurt er elke keer als ze zo'n klein... Sketch, zal ik het maar even noemen, voorbij komt. Zit, ja, daar zit altijd wel een grapje in. En waar, waarin is het te zien? Is het ook in de reclameblokken te zien? Het is bij... Uh, bij we beginnen in de eerste instantie bij, uh, bij Telekids uh, en RTL 8. En, bij, en dan zijn het, is het voor- en na-programma's. komen ze voorbij, gewoon in de, in de zendtijd. En via de andere zenders, uh, waaronder RTL 4, uh, jagen we het aan. Maar het is niet dus te vergelijken met wat, uh, wat Loekie de Leeuw voor de Ster was, uh, bijvoorbeeld? Mm, ja, nou ja, sowieso ja, zo ja, het is niet één op één hetzelfde. Want uh, dit is echt een op zichzelf staand programma en het is niet een onderdeel van de van de identity van een zender, van een van de zenders. Uh, maar ja, goed, het is wel qua herkenbaarheid en lengte is ja, hopen we wel dat het zo uh, misschien gaat werken. Oké, okay. elf handpoppen zei je net. Uh, wat zijn ja. de verschillende karakters die erin uh, te zien zijn? Moet ik ze alle Els gaan toelichten? Nou ja, vind het is de meest opvallende in ieder geval. Ik kan wat naam, Nou, Er zit bijvoorbeeld een tweede tussen, die heet Dennis en Tennis. Dan hebben we nogal een. Dennis een en Tennis? Dennis en Tennis, ja. Dat zijn eigenlijk twee witte tennissokken. Oh. Uh, nou, dan hebben we nog een, een beetje een kakbal, uh, de snop Theodor, we hebben een, uh, een Surinaamse uh, Eddie, Gezellig. een, een zeurkous Edith, en de stem van Irene Mors, uh, ja, dat is Edith eigenlijk. Dus dat is ook een leuke... De soort, Ja, <laughs> in de sokjes is een zeurkous, normaal natuurlijk niet, maar dat... Uh, Heel slim is te horen, ja. En zo zijn er nog uh, ja, een aantal, hè. ze hebben allemaal natuurlijk een totaal ander karakter. dat botst af en toe lekker en uh, ze worden verliefd op elkaar. Nou uh, ja, we gaan het zien. Of, of de kijker het ook zo grappig vindt, het laten we graag aan de kijker over. Jij vindt het grappig in ieder geval? Ik heb wel gelachen, ja, absoluut. Oké, okay. in, in tien seconden verliefd worden, we gaan het allemaal meemaken. Vanaf uh, maandag 7 maart zijn ze te zien de Sokkies op RTL. Oké. Okay. De toestand is hopeloos, maar niet ernstig. Dat is de filosofie van het Belgische blad HUMO. Een tv-gids met interviews, met satire en af en toe ook met onderzoeksjournalistiek. De zuidelijke succesformule bestaat deze week 75 jaar. En dat is reden voor een goed gesprek met hoofddirecteur Sam de Graven. Sam de Graven, goedemiddag. Goedemiddag. Even voor de Nederlandse luisteraars. Ik weet niet of iedereen HUMO echt heel goed op het netvies heeft staan. Wat, wat is het precies? Een soort, soort tv-gids extra large? Uh, dat zou je misschien wel kunnen zeggen. Het is alles sinds begonnen hè, als humor Radio, als een radio en uh, later ook televisiegids, uh, maar waar meteen toch een aantal pijlers uh, ja, in de markt gezet werden, zoals uh, Swingend Nederlands. Het is een blad dat hier in Vlaanderen ook een rol op de kaart heeft uh, gezet en uh, een uh, hele traditie heeft qua ja, diepgravende onderzoeksjournalistiek. Humor is een lijfblad voor veel mensen. Waar, waar zit hem dat in? Ik denk dat uh, in, die, uh, in die vroege jaren, uh, 50, 60, dat uh, Humo een, een soort van levensvisie toch uh, heeft neergepoot. Een hele uh, ja, uh, open geest. Uh, ik denk dat je het zo het makkelijkst kan samenvatten. Een open geest uh, waarbij het ook heel belangrijk is dat je met alles en iedereen mag kunnen lachen. Heeft het nog steeds een beetje die functie die u net beschreef? Die functie van zeg maar, de, soort, soort, soort, ja, de spreekbuis van de progressieve generatie? Ik mag het hopen. Uh, kijk, in een tijd waarin uh, bij jullie een, uh, een man met een mooie kapsel uh, heel populair wordt, lijkt het mij belangrijk dat er steeds open en kritische bladen blijven bestaan. En dat is hier niet anders. En wat, wat maakt dan Hubo toch zo anders dan, uh, dan andere bladen? Uh, ik denk, uh, dus, uh, het feit dat het in een uh, prachtig Nederlands gesteld is, het feit dat er een, uh, een heel typische vorm van humor uh, in bedreven wordt, uh, en de, ja, aparte, zeg maar, waar de kranten de dagelijkse, de waan van de dag voor hun rekening nemen, proberen wij de, uh, de, de toestand op te meten als het stof is gaan liggen. Sam de Grave, af en toe dan waait er ook in uh, het nieuws stof op. Wilt u even aan de lijn blijven, even blijven wachten. We gaan even bij de NOS <laughs> met een nieuwsflits, Mark Visser. Oprichter van Wikileaks, Julian Assange, mag worden uitgeleverd aan Zweden. De Wikileaks-voorman kan tegen het besluit nog beroep aantekenen. Hij wordt in Zweden beschuldigd van aanranding en verkrachting. Dat was hem. Dank, Mark Visser, voor deze update. Sam de Graven, hoofddirecteur van het Belgische blad Humo. Ja, moeten we daar nog even wat over? Dat, dat is wel buitengewoon opmerkelijk. Zou Humo er eens mee kunnen? Ja, die Julien Assange die wil ik wel eens een column laten proberen. Ja, maar hij heeft, hij heeft waarschijnlijk wat anders te doen uh, op deze manier, toch? Even, even die columns van jullie, want uh, dat is een van de onderscheidende uh, dingen. Goed, er zijn meer bladen met columns, maar wat, wat maakt een column uh, humo waardig? Wel, ik denk, uh, je hebt het inderdaad juist als je zegt dat er een soort van columnvirus doorheen de media waard. Uh, in Humo is er eigenlijk altijd voor gekozen om uh, persoonlijkheden een column uh, te laten hebben. Hè. Dus uh, vandaag heb je nog iemand als Herman Brusselmans, van wie je toch kan zeggen dat hij niet alleen een heel mooi Nederlands schrijft, maar ook echt een, een man met een smoel is. Uh, en als ik het goed heb, uh, hangt binnenkort ook nog een iemand anders met een smoel aan de lijn. Iemand als Jan Mulder, die echt in een prachtig Nederlands, een heel aparte visie, op uh, de wereld heeft. Dus uh, het zijn niet zomaar... Uh, mensen met een mening, het zijn echt wel persoonlijkheden... Uh, zoals jullie eigenste Arnon Grunberg ook... Die, uh, die de pennen voeren bij ons. Ja. Jan Mulder, goedemiddag. Ik ben nog wel even sprakeloos van uh, Assange, zegt, Verdorie. Ja, dat hakt <laughs> er wel in. Ja, dat is... vind ik werkelijk... Ha! Nou ja. Ja, wat? Nou, verschrikkelijk eigenlijk. Ja voor een aanklacht. Oh, dat is echt een tussenstation voor Amerika. Nou, nou, nou. Ja, nou, ten, tenzij de Britse justitie afspraken gemaakt heeft met de Zweden. Dat moeten we even afwachten. Dat zou ook niet kunnen ja. kunnen. We nee, kunnen, vo kunnen vo voorwaarden aan verbonden zijn. Maar Jan, even, even over ja. jouw column. <laughs> jouw, <laughs> over gaan hebben. Uh, ja. jouw column uh, van Humo. Uh, jij, jij hebt smoel. Ja. Nou ja, ik schrijf een humo over voetbal, hoor. Ik, ik lees uh, Arnon Grunberg en Brusselmans. En Corneel... En ik vind het jammer dat Kees van Kooten net niet meer in de humo schrijft. Want dat, dat was eigenlijk wel een grote trekpleister ook. Ja, maar wat, waar zit de kracht volgens jou, Jan, ja. uh, van humo? Nou ja, in een soort, kijk, dat, dat woord rock'n'roll. Dat was dan vroeger wel, maar ze besteden veel aandacht aan de pop en zo. Maar het is ook lachen geblazen. En, en op, op een, op een, uh, op een uh, Belgische manier inventief. Die leukigheid, die tref je in Nederland niet aan. Dat begint al bij de cover, altijd goed. En, weet je wel, en dat gaat dan maar door op allerlei manieren. En dit is inderdaad onderzoeksjournalistiek van de bovenste plank. Ik herinner me een paar jaar geleden iets over die Chinese maffia in de voetbalwereld. Dat was geweldig. En altijd op een leuke manier geschreven. Sam de Gaver, waarom bestaat er nog geen Nederlandse humo? Uh, wel kijk Ik wil wel eens hier uh, komen horen dat we de oplagen kunnen uh, tot in Nederland krijgen. Maar uh, ja, als, je, als je nog even wacht, willen we misschien wel eens aan expansiedrift denken. Nou ja, maar de vraag is waarom je er 75 jaar over moeten nadenken. <laughs> ja, kijk, we hebben best wel onze handen vol met een stevige Belgische humor te maken. Laten we het daarop houden. Nou ja, goed, er wordt vanuit Nederland natuurlijk in, in toenemende mate in positieve zin naar jullie gekeken. Uh, Man bij het Hond bestaat al heel lang als, als tv-format. Goede ja, uh, ideeën zijn er om overgenomen te worden, toch? Ja, wel, kijk, uh, het is niet toevallig dat, uh, dat in Humo al uh, ook in die 75 jaar heel veel Nederlandse creatievelingen hun ding gedaan hebben. Ik denk dat uh, goede creatieven, die, moet je, uh, die zijn er niet zo talrijk, uh, maar in die zin is het misschien inderdaad maar een klein stapje om ook een Nederlandse versie te maken. Jan Mulder, zie je daar, uh, zie je daar brood in? Denk nou, je dat het kansrijk is? Als, ik, als ik me het goed herinner, is dat wel eens lichtelijk geprobeerd. Mm. Een, een jaar of tien of vijftien geleden. Met, met meer afzetgebieden. Dat is niet helemaal gelukt. Mm. Ik, ik, ik weet niet of de hoofdredacteur dat nog weet. Of misschien zit ik er ook wel helemaal naast. Maar ik heb zo'n gevoel dat men dat wel eens een beetje geprobeerd heeft. Sam? Uh, Welkijk, ik duik vanmiddag nog in het archief en ik mail Jan Mulder hoe het precies in elkaar zit. Oké, okay, ja. goed. <laughs> dat ga je dan maar verder. Dat doen we dan even buiten de uitzending inderdaad. Even, weer even naar Humo. Wat, wat uh, maakt Humo sterk? Het is, het is, het is eigenzinnig uh, wat jullie doen. Uh, jullie zitten ook zeer op de taal, begrijp ik. Het, het moet ja, mooi zijn. Goed. Het moet mooi geschreven zijn. En die onderzoeksjournalistiek, hoe bijzonder is dat in Vlaanderen dat jullie daaraan doen? Wel, uh, ik denk dat Humo een pionier erin is geweest. Hè. In de jaren tachtig uh, zijn er een heel aantal uh, stinkende potjes geopend zeg maar, door een aantal onderzoeksjournalisten hier. Uh, het is een heel erg moeilijk genre, omdat uh, ja, nog eens de kranten moeten heel vaak de waan van de dag volgen. Wij proberen er iets meer tijd voor te nemen. Maar uh, het is, uh, ik, ik hoorde daar net iemand zeggen, af en toe onderzoeksjournalistiek. Ja, je kan het niet elke week. Dus we, we, we proberen ook uh, onze fondsen zeg maar, wat te spreiden. Om er toch aandacht aan de, te blijven kunnen besteden. Op naar de volgende 75 jaar. Daar, dank u wel. Jan Mulder, <lacht> hartelijk dank voor jouw toelichting. Sam De Graaf, hoofddirecteur van Humor. Dank Jan Mulder. Dag. Dag. We gaan zo meteen in ons mediaforum praten, onder andere over gert Duisenberg en ook over Assange. Stel ik voor om dat zo even over te gaan praten en over het nieuwe programma Secret Story van Net5. Dat allemaal zo meteen naar de hoofdpunten van het nieuws van Mark Visser. Radio 1. NOS Sjournau. Wikileaks voorman Julian Assange mag van de Britse rechter worden uitgeleverd aan Zweden. Hij wordt daar beschuldigd van aanranding en verkrachting, iets wat Assange altijd heeft ontkend. Justitie in Zweden wil hem horen over de zaak. Hij is nog niet officieel in staat van beschuldiging gesteld. Assange kan tegen het besluit nog beroep aantekenen. In de Libische hoofdstad Tripoli wordt geprobeerd tegenstanders van kolonel Gaddafi te mobiliseren. Er zijn sms'jes rondgestuurd waarin bewoners wordt opgeroepen vanmiddag na het gebed de straat op te gaan. Zo meldt nieuwszender Al Jazeera. Autofabrikant Spijker wil zijn sportwagentak van de hand doen. Een Engels bedrijf van de Russische investeerder Antonov is de koper. Spijker wil zich helemaal concentreren op Saab, de Zweedse autofabriek die het vorig jaar overnam. En voor het eerst in drie jaar gaat het weer wat beter met de horeca. In het laatste kwartaal van vorig jaar was de omzet 3,7% hoger dan een jaar eerder. En dat kwam doordat de prijzen hoger waren, maar ook omdat er meer werd gedronken en gegeten. En zojuist is bekend geworden dat Assange in beroep gaat eh, tegen dat besluit van de B Britse rechter om hem uit te leveren aan Zweden. Zojuist bekend geworden, hij gaat dus in beroep daartegen. is over de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag blijft het overwegend grijs buiten en daarnaast is er sprake van een flinke zichtbeperking door nevel of mist. De zuidenwind neemt verder in kracht af bij temperaturen die ver uiteenlopen. In Groningen wordt het maximaal 3 graden, in Zeeland een graad of 8. Vanavond weinig verandering, maar vannacht lijkt het wolkendek wel wat te breken. De temperatuur zakt naar 4 graden in Utrecht en 1 in Groningen. Mist ontstaat of breidt zich dan verder uit. Morgenochtend is het mistig buiten. Pas aan het einde van de ochtend wordt het lichter en breekt zo nu en dan de zon door. In de middag zien we de bewolking weer wel toenemen en valt er zo nu en dan regen. Het is morgen zacht met temperaturen van lokaal 10 graden. Daarna lijkt de temperatuur weer een dalende lijn in te zetten. Of de wind recht terugkeert is sterk de vraag. Ah, en de verkeersinformatie vielen op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Er staat 8 kilometer vanaf groepen van Gorkum tot aan Hardingsveld riesenam Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Het verkeer kan beter omrijden via Oosterhout over de A27, de A59 en de A16. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met vandaag als gast, Mark Viss, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten en Bert van der Veer, programmamaker en schrijver. Heren, welkom. Dankjewel. Even beginnen met Julian Assange, Daar gaan we zo meteen uitgebreider over praten. Um, ja, dat, die, die man is eigenlijk, heeft eigenlijk altijd gekozen voor de anonimiteit, geprobeerd om in stilte zijn werk te doen en toch werd hij een mediafiguur. Wat doe je eraan, bedoel je? Ja, het is een fascinerende draai. Iemand die van zichzelf zegt dat hij toch wel enigszins uh, hoog scoort in het autistisch spectrum. Ja, nee, je hebt, dat niet, je hebt dat gewoon niet altijd in de hand. Zoals later in dit programma ook nog uh, zal blijken bij uh, twee voorbeelden. Dus uh, ja, hij heeft de aandacht. Het, uh, het feit dat hij uh, uitgewezen is, is ook niet zo'n verrassing. Het feit dat hij in beroep gaat, is ook niet zo'n verrassing. Wat mij meer verrast is dat hij niet gewoon denkt van let's get over it. Ik bedoel, als ik zulke beschuldigingen op mijn dak zou hebben in Zweden... dan zou ik zeggen van nou jongens... Uh, als ik het niet gedaan heb, dan uh, gaan we maar eens naar Zweden. Ja. Je zou gewoon vanzelf gegaan zijn. Ja. Mark Vis? Ja, nou ja, het probleem is natuurlijk wel. Dat hij, hij is niet in staat van beschuldiging gesteld in Zweden. Dat is ook een van de argumenten geweest van die advocaten juist. En, en dat maakt het natuurlijk wel een beetje. Ja, er zit wel een randje aan, aan, aan, aan dit, uh, dit hele verhaal. En je, je kunt het uh, heel zuiver gezien, moet je het allemaal loszien van elkaar. van WikiLeaks en, en wat hij dan eventueel uh, gedaan zou hebben. Uh, maar ja, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken... dat er toch wat, wat andere ja. krachten spelen en dat dat wel met elkaar te maken heeft. Zou de NVA hem als journalist uh, beschouwen? Ja, zeker. Ja? Ja. Waarom? Nou ja, kijk, waar, waar hij mee bezig is, is het publiceren van. En ja, Dan is het inderdaad de vraag van, doet hij nog aan, aan selectie of niet? En, en duidt hij ook? Uh, maar het, het openbaar maken uh, waar hij mee bezig is... Uh, dat, dat is uh, de, de kern van de journalistiek, zullen we maar zeggen. Hans Jaap Melis is als eerste Nederlandse journalist in Libië aangekomen. Um, wat is het advies van de NVJ uh, als journalisten bellen met de vraag: gaan of niet? Nou ja, daar gaat de NVA niet over. Uh, nee, uh, ik, ik snap wel in wat voor licht je het vraagt. Maar um, uh, het advies is altijd: zorg ervoor dat je uh, ontzettend goed voorbereid bent uh, als je daar naartoe gaat. Uh, de situatie met. Egypte is in die zin wel wat anders dat er lijnvluchten op Cairo gingen. En Libië is sowieso een land dat lastiger bereikbaar is. Dus het vrijst sowieso al veel meer voorbereiding... om überhaupt in het land te komen. Ja, maar het ligt, ligt waarin. En ik Het vraag is inderdaad dat jullie tijdens de revolutie in Egypte... afgeraden om die kant uit te gaan. Nou, in, ah, daar in, staat in, Mark in, niet meer achter, toch? Niet afgeraden, alleen wel gezegd hebben van... Be, bedenk je twee keer nou, voordat je op de bonnenfooi uh, uh, daarnaartoe gaat. Zijn mij toch een vertegenwoordiger van jullie organisatie in de wereld daardoor... die toch iets uh, strakkere taal sprak, hoor, ja, als ik me niet nou, het ja, vergis. Het, het, het, dus het vol, is toch een beetje ingeslikt, vol, vol, volgens, volgens mij heeft hij, heeft hij het aardig genuanceerd proberen te vertellen. is niet goed. Maar dat is dan blijkbaar niet gelukt. Uh, maar het, het verhaal is wel... zorg dat je in ieder geval goed voorbereid bent... en uh, meld je ook aan bij, ja, bij, de, bij de ambassade. Er was ook een de, goed verhaal in de Volkskrant vanochtend... over hoe je van Kabul naar Kunduz kunt komen over de weg. Ik weet niet of je dat gelezen hebt. Een vrouw die zich een Arabisch uiterlijk aanwist te meten. Kijk, het is natuurlijk... Als er iets in de wereld gebeurt, moeten er journalisten heen. Zo simpel is dat. Het lijkt me in het geval van Libië... eerder moeilijk om je informatie het land uit te krijgen... dan misschien zelfs wel het land in te komen. Maar zijn Nederlandse journalistieke organisaties... niet gewoon veel te terughoudend als het gaat om... naar dit soort orden trekken? Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Het is natuurlijk wel zo dat de netwerken van uh, bijvoorbeeld een BBC World. en ook van, van CNN. Uh, ja, die zijn vele malen groter. En uh, uh, daar zit ook veel meer geld achter. Uh, maar het is sowieso voor. Uh, maar Mark, even: heb je geld wereld... nodig of lef? Ja, beide. Doodsverachting mag je wel zeggen. Maar beide. Ja, er, zit wil, ook, ja. er zit ook iets uh, heel simpels achter, als uh, kun je een, een, een fatsoenlijke verzekering afsluiten. Ja. Um, ja, het zijn allemaal misschien hele praktische zaken, maar het speelt wel mee. En uh, op dit ogenblik zie je wel in Libië dat het überhaupt al, voor welke journalist dan ook uh, uh, uh, ja, verrotte lastig is om dat land binnen te komen. Hans-Jaap Melis is het nu gelukt, maar hij is een van de weinigen en hij zit ook nog in het oostelijk deel. Dus Tripoli is überhaupt uh, uh, niet, niet bereikbaar op dit algemeen. Pet van de Veer, in diezelfde volksland werd vandaag Mark Racing, docent televisiewetenschappen, opgevoerd. En dat ging over Secret Story, net vijf programma. Dat moet mm -hmm. um, het reality succes worden, moet Big Brother bij, eigenlijk doen vergeten. Maar die kijkcijfers die vallen behoorlijk tegen. Ja, dat wil zeggen dat, uh, dat, dat wat net vijf gedaan heeft... is dat ze van tevoren hebben gezegd... van we zijn tevreden bij gemiddeld 300.000 kijkers... en ik geloof dat een dieptepunt nu onder de 200.000 is gekomen. Dus dan kun je wel spreken van tegenvallende kijkcijfers. Dat wil niet zeggen dat je kunt spreken van een flop. Maar wacht even, een nieuw programma waar de cijfers van dalen... dat is bijna altijd een doodsaankondiging? We kunnen ook weer omhoog gaan. Ja, bij dit soort projecten wel, omdat het een dagelijks programma is. En omdat je ook wel een beetje weet dat... Uh, ja, dat die televisiemakers zijn natuurlijk ook ongelooflijke rakkers die in staat zijn om akelige bommetjes in zo'n huis uh, te gooien. Ik, heb, ik, ik, ik wil je wel bekennen, Frank, met, met enige moeite, uh, dat ik gisteravond niet helemaal geboeid werd door de voetbalwedstrijd uh, Inter Milan FC Bayern. Zonde. Uh, het laatste stuk dat was geweldig. Ik, ja, daar heb ik het ook weer gezien, gelukkig. Oh, ik ben een goede sepper. Maar dat ik naar de livestream op UPC uh, heb gekeken, ja, en ik... Ja, ik vind dat dan ook wel weer fascinerend. Zelfs vanochtend, vlak voor ik naar jullie ging, heb ik nog even gekeken. en Dan zijn drie vrouwen een koffer aan het inpakken. Want die moeten er vanavond waarschijnlijk uit. Dus die moeten s ochtends om elf uur al hun koffer inpakken. En ja, ik vind hoe vrouwen koffers inpakken, vind ik een leuke televisie. Allee, is, tot... is het niet zo dat uh, überhaupt een, een, een goed format uh, moet voldoen aan het criterium... dat het in één zin uit te leggen is en dat dit gewoon... Een heel verhaal vereist om überhaupt te jo, uit te leggen wat, heb wat, wel wat wel voor een programma, programma je. Ik begreep, ik heb, yeah. zitten kijken naar de eerste aflevering. Ik begreep er om te beginnen al geen Jota van. Nou, dat zal ik jullie in één regel uitleggen. Oh. Big Brother meets Wie is de Mol. Ja, maar wat ja, zeg de Maar ja, Wie is ja, de Mol? Dat viel wel even stil hier. Ja. Dat, ja. nee, ja, dat is waar. <laughs> We moeten nadenken, te ben... kijken of ik het dan wel begrijp, maar. <laughs> Nee, ja, ze, uh, hebben, ze hebben een geheim en dat geheim moet ontfutseld worden... of onthuld worden, of dat kan naar ja, geraden hoezo worden. Ja, geheim? En wie nou heeft het geheim? En wat voor geheim? Het zijn natuurlijk hele flauwe geheimen. En wat je, ook, wat je ook ziet is dat die mensen ook misschien ook wel iets meer... bij elkaar gestopt zijn vanwege hun testosteron, testosterongehalte... dan uh, de waarde van hun geheimen. Maar het kan... Want ze werden allemaal aangekondigd, dat heb ik dan wel meegekregen... allemaal aangekondigd met, met hoe, wat voor ze wel niet waren, stuk voor stuk. Maar ja, zo, zo, zoals we discussies hebben gehad de afgelopen weken... Zijn. over in hoeverre de sociale media hebben bijgedragen... aan de gebeurtenissen in, in Egypte... En, en nu ook in, in Libië. Zo moet je dat ook in dit geval niet onderschatten. Terwijl ik van de parkeergarage hier naartoe kwam... ...kwam via de hashtag van Secret Story. Maar liefst 25 mededelingen, tweets binnenlopen. Er kan zomaar iets gebeuren waardoor de fascinatie... ...van een bepaald deel van het Nederlandse volk... ...zomaar Secret Story uitgaat. Ik ben er nog niet helemaal somber over. Maar die racing die ze heeft, er moet een soort terrorjaap... ...moet er nu op gaan staan. Die jongen die in zijn eigen kots ging liggen rollen. Ja, hmm. dat, dat was wel heel erg erg. Maar ik, ik, ik, ik dacht dat juist de, de trend tegenwoordig was van feel-good-television... En, en dat juist dat, dat hele harde juist weer eruit was. Zoveel ze werden gisteravond zo dronken dat ze zich heel goed voelden. Oh. <laughs> <laughs> maar voor de kijker ook. Ja, nou nee, ja, kijk... En, ik vind wel dat de grootste, het grootste probleem van, van dit programma is dat het om half acht avond staat. De, de Bermuda-driehoek van de Nederlandse televisie is dat daar is alles zo ontzettend vast. De wereld, door, SBS, shownews, RTL-nieuws, RTL -nieuws, et cetera. Mensen zijn niet zo snel geneigd om hun kijkpatroon in de vooravond op te geven. En dat is een probleem van Secret Story. Maar wat, wat zou er kunnen of moeten gebeuren om dat nou succes... Mark, wanneer ga jij kijken? Nee, maar het gaat niet kijken, joh. Gewoon nog. Ja, <laughs> nou ja, ja, we, ja goed, de eerste serie van Big Brother. Uh, uh, gefascineerd gekeken, omdat het iets nieuws was. Iets, mm -hmm. het, het voegt echt iets toe. En ik heb hier wel het idee van... het is inderdaad voortbedurend op... Uh, en het is eigenlijk uh, altijd slechter dan het origineel kan zijn. Dus ja. Ja, ik weet niet wanneer ik ga kijken... Wanneer gaat Bert van de Veer uh, geregeld kijken? Of je bent nu door de koffers al zo gegeven. Nee, nee, ik, ik, ik, ik kan er zomaar lichtelijk aan verslaafd uh, gaan raken. Het ja, is toch wel boeiend om naar mensen te kijken... die uh, om mijn zwembad hangen en dan tien minuten zwijgen... en ineens zegt er iemand wat. Ik hou er wel van. Slow TV. Goed, rare jongen die van de Veer. Uh -huh. Greta Duisenberg, dan maar. Oh, rare, rare vrouwen die uh, Grette Duisberg. Ze ja. heeft uh, nul op het rekest gekregen bij het Openbaar Ministerie. Ze had aangifte gedaan wegen Smaat tegen Pauw en uh, Afsjan Elian van Elsevier. Elian noemt haar in een column antisemiet. En ook Rutger van Pauw Nieuws die gebruikte die term toen hij een bloemetje aanbood. Het OM gaat niet over tot vervolging. Mark Vist, terecht? Nou ja, op het moment dat je in Nederland het woord antisemiet of als je wilders fascist noemt... Uh, als je dat soort woorden gebruikt dan slaat elke discussie überhaupt al dood. Uh, want dat, dat zijn zulke beladen termen uh, in Nederland. Uh, daar, daar kun je geen discussie voeren. Wat ik begrijp is dat het Openbaar Ministerie hier heeft gezegd... van uh, mevrouw uh, Duisenberg. Die bemoeit zichzelf uh, heel openlijk in het debat. Is een publieke figuur en moet daartegen kunnen. Nou ja, dat is dan maar inderdaad de afweziging. Maar ik een interessante thesis ja. is, laten we wel zeggen. Want dat betekent dus dat je deel uitmaakt van het openbaar ja. debat. Dat je dan voor ongeveer alles kunt worden uitgevoerd. Nou ja, maar goed, dat gebeurt dus ook. Dat gebeurt net zo goed met Wilders en Wilders uh, omgekeerd ook. Ik neem maar, uh, maar jij hebt dat jij ook ons wat heen krijgt, toch Bert? Ja, uh, niet zo erg, maar ik, ja, het is ook een... Uh, het wordt er ook een beetje bij. If you can't stand the heat, stay out of the kitchen, uh, zou ik maar zeggen. Dus dat, dat zal Greta Duitserberg zich ook wel gerealiseerd hebben. Kijk, ik, ik denk hier nogal simpel over. Uh, ik vind in wezen dat je het niet moet doen. Ik vind ook die, die, die cartoon van Wilders, die op die Joop-website... Ik vind, je moet het gewoon niet doen. Maar het mag wel. Maar even heren, de definitie van antisemitisme. Het gaat toch om iemand die anti-Israël is? en Duisberg is anti israël Ja, gaat verder dan dat. Kijk, je kunt natuurlijk de, de, de bewoording... Zit... of je kunt de terminologie overnemen zoals het in het woordenboek staat. Dat is heel sec, dat is heel droog. En uh, dan heeft het geen lading. Het heeft natuurlijk een, een hele emotionele lading. Het uh, heeft een historische lading. Uh, nou ja, en, en, en dat is natuurlijk wel... dat bedoel ik ook op het moment dat je uh, uh, het woord uh, uh, fascist of, of antisemiet gebruikt in Nederland... Ja, dan, dan slaat alles dood omdat, en dat is volgens mij in het geval van Rutger uh, Kastikin... Maar ook de bedoeling geweest om gewoon ja, een soort uh, chockerend effect neer te oh, zetten. Maar even ja, voor mijn begrip, want als, als je, op je 62ste, uh, uh, in je 62e levensjaar besluit om zwanger te worden... Uh, uh, word je dan andere. ook een, een, een publiek figuur en moet je dan ook wel maar tegen kunnen... dat je uh, in bladen geciteerd wordt en gefotografeerd wordt? Ja, ja ik, ik vind altijd met, met publicaties geldt wel uh, dat, dat uh, het schenden van privacy, uh, uh, er moet wel een maatschappelijke relevantie zijn en het moet het verhaal uh, ten goede komen. Op het moment uh, dat iemand uh, uh, niet een bekende Nederlander is en daar ook niet voor kiest en het ook niet voor het verhaal relevant is, zou ik uh, er niet overgaan tot publicatie van een foto bijvoorbeeld. Het verhaal aan zich. Ja, dat is bijzonder genoeg. En dat moet je dus ook, uh, ook publiceren. Bert van de Veer is die foto zo bijzonder dat het terecht is dat, uh, dat die gepubliceerd wordt. Dat zijn in ieder geval niet zulke mooie foto's uh, in, in, in de party. Ja, ik, ik begrijp wel dat, dat op het moment dat zo'n 62-jarige vrouw zwanger blijkt te zijn, dat er uh, journalistieke organen zijn die we aan hun lezers willen laten zien hoe die vrouw eruit ziet. En ik denk ook wel. De, de ik vind het woord orgaan op dit moment echt er rustig. Ieder woord is fout als je niet uitkijkt. <lacht> maar uh, en, uh, ik, ik bevind me in zover uh, in deze discussie in een bijzondere positie. Dat ik de vrouw in kwestie ken. Ik heb uh, vrij lang met haar gewerkt. Uh, Zij werkte voor Veronica en was daar regieassistente. Buiten gewoon uh, goed uh, gebekt, uh, kan ik je verzekeren. En ook wel iemand die zich gerealiseerd zal hebben dat op het moment dat dit gebeurt Dat ze zich dit heeft laten doen, dat het ook wel eens enige storm teweeg zou kunnen brengen. Dus ze, ze ben, ben moet ik, het geweten kunnen hebben. Misschien ben ik daarom iets minder uh, bezorgd over haar. Nou ja, ze is wel buitengewoon boos. Ja, nou ja, dan moet ze dus. Uh, dus welk is het, de party uh, aanklagen wegens uh, misbruik van portretrecht of whatever? Nou nou ja, zit er zitten heel ja, veel juristen bij. De van, uh, van, van, van privacy. Maar kan dat, Mark? Kun je dat zomaar zeggen? Kun je ja, zeggen van... Nou ja, goed, dat is de afweging die een Raad voor de Journalistiek bijvoorbeeld ook maakt, maar die ook een rechter kan maken. En dan gaat het inderdaad over de maatschappelijke relevantie om zo'n foto te publiceren. En, uh, maar die is er wel. Dat nou, vind ik uh, uiterst discutabel. Want als je de foto ook bekijkt. Uh, het, ja, wat voegt dat toe aan het verhaal? Maar Mark, dit is wel vrije ja. nieuwsgiering. Of ben ik nu heel gek? Nee, het is vrije nieuwsgaring, nee, maar het, heeft wel, het is op straat geplotografeerd. Het blijft niet door de Dus blijf je wel een belangenafweging blijf je maken. Maar je en, en het, het verhaal. Wat om, vraag, wat voegt dat toe aan het verhaal? Herinner je die vrouw in Engeland? Die oude vrouw die met haar tasje die, uh, die boeven tegen de grond sloeg. Ja. Natuurlijk wil iedereen zien wie die vrouw is. Natuurlijk wil je die, dat die is, je kennis maken. Voegt dat iets toe aan het dat verhaal? Dat voegt iets toe aan het verhaal. Omdat het namelijk het verhaal. Verteld. Dat is het verhaal vertellen. Ik bedoel, die beelden uh, van die vrouw, dat, dat is het verhaal vertellen. Dit vertelt het verhaal niet. Je wilt toch weten wie het is? Wat ja. haar beweegt? Wat haar... Ik bedoel, als Rutger Kastik hem vanavond uh, in Harlingen deze vrouw overvalt... voegt dat iets toe? Nee, vind ik niet. Ja, ik, ik vind goed, het wel. Verhaal... Ja. Oké, okay, heren. Ik ga u bij hartelijk danken. Mark Vis, ja. secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten... en programmamaker en schrijver Bert van de Veer. Hartelijk dank. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan de nationale nieuwsquiz spelen met Anne van der Veen uit Muidenberg. Welkom. Het ja. is tijd gehad om je een hand te geven. Dus nee. We zijn een beetje aan het schuiven. We weten niet helemaal zeker of we zo nog wat gaan doen over Assange. Dus ja. Een klein beetje onrust waar ik jou niet mee lastig moet vallen, maar wat de verklaring is. Goed. Welkom. Um, jij, mag, uh, jij gaat je best doen, hoop ik, om nieuwskenner van de week te worden. Ja. Je moet 60 punten scoren. Als dat lukt en je blijkt de hoogste deze week, dan win je 300 euro. Um, wat doe je in het gewone leven? Uh, ik werk als psycholoog in mijn eigen praktijk. Maar dat is momenteel een beetje op een laag pitje, want ik heb een, net een baby gekregen. En daar zorg ik ook graag voor. Babies first? Ja, in feite wel. En daarna ga voor je voor deze werk? periode. Ja, ik ben wel weer begonnen met zoeken. Maar lekker langzaamaan. Je woont in ieder geval in een van de mooiste dorpen van Nederland? Ja. Muidenberg. Ja. Toch? Dat met, klopt. Met uitzicht op een beroemde extennense. Jawel. Ja. We gaan een aantal vragen op jou afvuren in deze eerste ronde. Daar gaan we jouw nieuwsfactor mee vaststellen. En die punten neem je mee naar de tweede ronde. Succes. Dankjewel. Nou, de heer Wilders wordt de komende week op zijn wenken bediend. Het moet wel een beetje peper ergens ja. zijn. En uiteindelijk zal hij ons echt wat scherm moeten poetsen, vrees ik. De Nationale Nieuwsquiz. Premier Mark Rutte zit bij mij aan tafel. Het is campagne tijd, dus spreken politici stoere taal. Asociaal zijn. Asociaal, dat zijn grote woorden. Als ik partijvoorzitter was... Was ik er even met het gestrekt been ingegaan? Ik walf ervan. Of iets minder dan een week zijn de provinciale statenverkiezingen. Geert Wilders laat zich volop zien in deze campagne. Hij liet zich met een kat en hond fotograferen, deelde thee uit in een bejaardenhuis en kwam gezellig op de koffie bij Koffie Max. Mijn vraag is. Volgens Wilders zouden CDA en, PVV, eh, sorry, en VVD moet dat zijn, zich ook meer moeten laten zien. Hij deed deze uitspraak nadat hij wat in ontvangst had genomen dat naar hem is vernoemd. Dat weet ik niet. En dan is een ontvangst wat naar hem is vernoemd. Geen idee, gokje? De Wildersprijs, maar uh, nee. O, nee, de, wil de Wilders-Tulp. Oh ja! Hij heeft een tulp, het is een tulp naar hem Klopt. genoemd. Ja. Zonde. Hoewel de echte verkiezingen pas uh, volgende week woensdag zijn... Uh, mogen wie vanaf vanmorgen 8 uur hun stem al uitbrengen? Kinderen en leerlingen. Dat is zo. Yes, 60.000 kinderen hebben zich daarvoor aangemeld... en zij uh, kunnen nog tot en met dinsdag 1 maart vier uur s middags kunnen stemmen. Ja. Yeah. De derde vraag. Rond de provinciale statenverkiezingen... komt altijd de discussie over dezelfde, diezelfde provincies naar boven. Ook nu pleiten sommigen voor fusie of zelfs opheffen van de provincies. Al in 2007 werd er gepleit voor één Randstad-autoriteit. Dit advies kwam van de commissie Versterking Randstad... die onder leiding stond van welke oud-premier? Kok? De hersens kraken? Nee. Ik hoor het. <laughs> maar er komt wel het goede antwoord oh, uit. Oh, netjes. Ja, ja, dat was Wim Kok inderdaad, die daar toen voor gepleit heeft. Ja. En wat toen uiteindelijk ook niet doorgegaan is, overigens. Nee. Ik laat je een fragmentje horen. De vraag is, wie is hier aan het woord? Er zaten kansjes in en ik, ik, ik had wel, ik zat nog te wachten op een momentje inderdaad, uh, omdat dat we toch nog een goaltje konden maken. Uh, de, de, de lag er lag toch wat ruimte uh, tegen het einde van zo'n wedstrijd, wordt de ruimte toch iets groter. En uh, nou ja, het momentje kwam. Arjen Robben. Arjen Robben, ja. absoluut. Ja. Heb je de wedstrijd gekeken? Nee. Ben je wel van het voetbal? Jawel. Maar waarom heb je niet gekeken dan? Uh, ik deed dat ik andere dingen te doen had. Ja, misschien de krant lezen en zo. Okay, nee, het was zijn schot op doel wat uiteindelijk de inleiding was... tot de 1-0 van Mario Gomez. Okay. De vijfde vraag. Maar het antwoord was goed, daar gaat het om. De ja. vijfde vraag. Niet alleen sportief nieuws in voetballand. De KNVB betreurt de beslissing van twee voetbalclubs... om vanwege financiële redenen uit de Eredivisie voor Vrouwen te, stap te stappen. Het gaat om AZ en om welke andere voetbalclub? Willem II. Yes, ook weer goed. Ja, beide clubs gaven aan het budget voor die verliesgevende vrouwentak niet meer op te kunnen brengen. Ja. AZ dus en Willem II. Je krijgt uh, hints in deze laatste vraag van de Factor uit het, on uit het nieuws. De vraag is: uh, wat bedoelen we? Als je het weet, dan zeg je stop. En dan wil ik graag een antwoord van je horen. 4. Ja. Bij mij ben je van oudsher meer lid dan klant. 3. Het steunen van kunst, muziek en sport is belangrijk voor mij. De Rabobank. Twee. Ik sponsor de grootste wielenploeg van Nederland. Ja. Het is toch goed ook? Ja. ja. Ja, hartstikke goed. Bij mij was je van oudsher meer lid dan ja. klant. De, de bank werd bestuurd door de eigen leden, dus een coöperatieve bank. Um, en het steunen van kunst. Ja, 2010 werd uh, de Rabobank hoofdsponsor van de Nederlandse Bachvereniging. En daarvoor deed ze ook al van alles nog wat op uh, cultureel gebied. Dus schrikt er wel van, geloof ik. <laughs> Hartstikke goed. Okay. Dat betekent drie punten. Dat betekent totaal zeven punten voor deze nieuwsfactor En dan gaan we zo meteen verder. We gaan even praten met Hieke Jippes in Londen. Naar aanleiding van het nieuws dat Julian Assange mag worden uitgeleverd aan Zweden. Dat heeft de rechter daar zojuist bekendgemaakt. Het land Zweden dus wil de Wikileaks-voorman vervolgen voor aanranding en verkrachting. Hieke, wat is de motivering van de rechtbank? De rechter heeft gezegd dat uh, het feit dat de Zweedse justitie uh, Assange uh, wil uh, onderzoeken in zaken die seksuele delicten. Dat de redenen die ze daarvoor hebben dat die uh, redelijk en valide zijn en dat hij daarom kan worden uh, uitgewezen. Is er iets ook gezegd over een mogelijke uitlevering vanuit Zweden naar uh, de Verenigde Staten? Want dat is de grote angst van Assange. Dat is de grote uh, angst van Assange, maar um, uh, uh, uh, uh, bij mijn weten, ik ben niet in de rechtszaal zelf geweest, want daar was de ruimte zeer beperkt. Bij mijn weten uh, is daar niets over gezegd en dat is ook een uh, volgende stap. Maar de advocaten van Assange hebben in uh, dit proces, waarin ze zich verzetten tegen die uitlevering, eerder aangevoerd dat uitlevering vanuit Zweden uh, gemakkelijker aan de Verenigde Staten gemakkelijker zou zijn. Overigens hebben de Verenigde Staten nog niet om die uitlevering uh, verzocht... maar zijn bezig met een onderzoek of hij zich mogelijk schuldig heeft gemaakt... aan spionage of medeplichtigheid daaraan. Ja, maar dat nachtmerrie scenario voor Assange zou dus zomaar realiteit kunnen worden. Nou ja, dat zou kunnen. De juristerij is daarover verdeeld moet ik zeggen, want er zijn ook juristen die zeggen dat uitlevering aan Amerika juist vanuit het Verenigd Koninkrijk gemakkelijker zou zijn dan vanuit Zweden. Dus dat is een beetje lood om ijzer. Goed, nou de, de Britse rechtbank heeft er ruim de tijd voor genomen om uh, hier uh, over na te denken en tot een besluit te komen. Dat betekent dus ook dat hij nu gaat? Nee, dat betekent helemaal niet dat hij nu gaat. Want uh, beide partijen kunnen nog eindeloos uh, in beroep. Uh, voor de nationale uh, rechter nog twee keer. En dan zijn we al uh, minimaal een paar maanden verder. En dan kan een van de partijen nog naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg lopen. En dan zijn we zeker een jaar verder. Hikki Jippes in Londen, hartelijk dank voor jouw toelichting. <lacht>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 De helft van de overvallers gaat na een zelfstraf nog eens in de fout. De taskforce overvallen wil het verminderen door ze na een zelfstraf intensief te volgen, bijvoorbeeld door zijn enkelband te laten dragen. De stelling is. Notoren overvallers moeten na hun zelfstraf een enkel band krijgen. Met u daarmee eens of oneens, sms naar 7070, 70, dus 7070, 70, Dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op www.stand.nl of twitteren @stand.nl. De stelling van vandaag. Notoren overvallers moeten na hun zelfstraf een enkel band krijgen. Om half twee is de gast in stand.nl, Achmed Marcouch, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Van de Veen. We gaan verder met de tweede ronde. Zeven punten heb je gehaald in de eerste ronde. Je krijgt 90 seconden de tijd om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Als je het niet weet, roep je pas en dan gaan we door naar de volgende. Prima. Succes. Dank je. De nationale nieuwsquiz. President Obama heeft besloten dat een federaal verbod op wat niet strook met de grond zit. Uh, Homoseksualiteit. Homohuwelijk fout. In welke Europese hoofdstad zijn onrust uitgebroken tijdens een landelijke staking? Was. Athene. Hoe heet de staatssecretaris die vier Natura 2000 gebieden wil schrappen? Bleker. Is goed. De twee Nederlanders zijn met 144 kilo cocaïne in welk land opgepakt? Peru. Peru is goed. Welke verzekeraar gaat de staatssteun voor eind juni helemaal terugbetalen? Egon. Klopt. Het bevorderen van illegale hempteelt moet volgens welke minister strafbaar worden? Teven. Nee. Opstelten. Nee. Een streaker heeft opschudding veroorzaakt tijdens een vergadering van welke gemeenteraad? Ja. Nijmegen. Is goed. Receptionisten en kamermeisjes krijgen van de politie les in het herkennen van wat? Klopt. Welke omroep moet op zoek naar een nieuwe voorzitter... nu Fonds van Westloom met pensioen gaat? WNL. Is goed. Welke uh, autofabrikant heeft concrete plannen... om haar een sportwagentak te verkopen? Spijker. Is goed. Op 2000 adressen... in welke stad zijn verkeerde lijsten voor de komende verkiezingen bezorgt? Pas. Lelystad. Formule 1-baas Ecclestone wil de uitgestelde GP Grand Prix uh, van welk land later inhalen? Barijn. Is goed. Hoe heet de organisatie die pleit voor een flexibele brandstofaccijns? Pas. BOVAG. Welke partij wil dat de premier... elke dinsdag in de Tweede Kamer bevraagd kan bevraagd worden? Pas. SP. Een deel van het vermogen van Muammar Gaddafi bevindt zich in welke Nederlandse plaats? Rotterdam. Ridderkerk. Wat is de naam van de mondiale sportbond die 870 miljoen euro aan extra reserves heeft bijgeboekt? De FIFA. Is goed. En, en uit welk paleis afkomstig tafeltje is verkocht via Marktplaats? Soest, uh, paleis Soestdijk. De strafzaak tegen de man. Het vechel is verplaatst wegens welk feest? Pas. Dat is jammer. Oh ja, dat kan je wel passen, maar daar maakt het niet meer uit. Nee. De vorige was Fruistijck was trouwens goed. Uh, dat betekent dat jij uh, die laatste was carnaval trouwens. Slaapzaak tegen de man Het vechel is verplaatst, wegens ook feest dat was Vegel. Um, ja, wat denk je? Ik, uh, nou niet zo. Niet zo? Jat, jij moet er tien moeten... denk ik. Ja, maar als je de tien hebt. Ja, daar zit ik wel boven de 60. Nou ja, daar gaat het om. Ja, daar gaat het om. En dat heb je, 10. Oh, goed. <laughs> dus jouw totale score <laughs> komt mooi. uit op, op 70. Yes. Uh, waarmee ik je hartelijk feliciteer. Dat dank wil je. zeggen dat we er nog niet zijn. Nee. Uh, want vrijdag weten we pas meer. Ja. Als het zo is, dan heb ik jou vrijdag aan de telefoon. Je krijgt in ieder geval twee beeld en geluid experience ja. toegangskaarten... en de exclusieve lunchradio. Ja, dank dat je hier was. Dank, mooi. dank je. Wij zijn straks weer uh, terug met de tweede uur van lunch. Um, ik hoop dat u er weer bij bent om te luisteren... naar het uitgebreide NOS op deze zender. als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer en CRV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 Villa Park, een plankenvloer in parketkwaliteit. Kijk op bruinzeelvloeren.nl. Dit is Radio 1.